Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Huurders hebben het zwaarder dan mensen met een koophuis. Ze staan vaker rood en betalen rekeningen vaker te laat, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. De onderzoekers zeggen dat ze vaker geld van hun spaarrekening gebruiken voor de vaste lasten. Best zorgwekkend, zegt deze onderzoeker. Ja, want we zien natuurlijk dat er steeds meer mensen zijn aangewezen op de huursector. Hè? Want door de hardstijgende prijzen ja, is een koophuis ja, eigenlijk niet meer vanzelfsprekend voor, heel, voor, eigenlijk voor een goede groep mensen. Hè? Zondag wordt in Amsterdam gedeeld. ...demonstreert tegen het beleid rond de woningmarkt. De organisatie denkt dat er tienduizenden mensen op afkomen. Demissionair premier Rutte wist eind juli al dat minister van Nieuwenhuizen een nieuwe baan had als lobbyist. Maar ze vertrok pas een maand later uit Den Haag. Kamerleden vragen zich af waarom hij haar niet meteen als minister liet aftreden. Ze kon nog bij belangrijke gesprekken aanwezig zijn. Het is niet verboden, maar ook niet echt gebruikelijk om nog een tijdje te blijven zitten. Een van de gebouwen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam is gesloten omdat er scheuren in de vloer zitten. Het is niet de eerste keer dat het gebouw werd ontruimd. Vier jaar geleden moesten studenten het gebouw ook al verlaten vanwege de angst voor instorting. Dit keer blijft het gebouw in ieder geval tot eind deze maand gesloten. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt gaat Niels M. voor acht jaar de gevangenis in. Hij wordt ervan verdacht vorig jaar twee schilderijen te hebben gestolen uit musea. Eentje van Van Gogh en eentje van Frans Hals. De kunstwerken zijn allebei miljoenen euro's waard. Niels M. is een bekende in het criminele wereldje, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht. Nou, ik denk dat je hem het beste kunt omschrijven als een beroepscrimineel. Hij heeft een heel dik strafblad waar uh, drugshandel op voorkomt, maar ook heel veel diefstallen. Hij is ook al eerder veroordeeld voor kunstroof, acht jaar geleden. Eh, het OM zei vandaag, eigenlijk is hij al 36 jaar lang... Eh, heel regelmatig in aanraking met politie en justitie. De gestolen schilderijen zijn trouwens nog steeds spoorloos. Het weer nog, zon met af en toe een wolkje vanmiddag. Richting de avond steeds vaker een bui. Op sommige plaatsen kan het ook wat onweren. Het is 22 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bijna 60 kilometer file in de regio en de volgende files leveren daarbij de meeste vertraging op. Op de A2 amsterdam Bos, tussen Breuklein en Knoop het Oude Rijn meer dan 10 minuten oponthoud. Ruim 20 minuten vertraging op de A6 Muiden-Lelistad tussen knooppunt Almere en Lelistad komt door een auto met pech. Op de A7 de afsluitdijk vanuit Noord-Holland naar Friesland tussen Den Oever en Kornwerderzand drie kwartier vertraging.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 Houden heb ik verlies het van de wango en ik voel me klaar branden En ik zou niets liever willen dan mijn hoofd weer in jouw handen.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 misunderstood understood is Africa. Waka waka eh eh. Waka waka eh eh. Waka waka This time for Africa. Time to shine, don't wait in line, If y vamos por todo. People are raising their expectations. Don't wanna a feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, you believe it. If you get down, get up, oh, oh, when you get down, get up, hey. na hey. eh. This time for Africa. Salam. allemaal.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 FM 24 uur per dag, hete zomerhits. Een jaar zonder uitzicht, de deur is op slot. We dansen op Mozart, een blaken van zelfs pols. Ze fluistert me hoop in, je geeft me iets dat me roert lieverd. Ik ben ook de ze niet, ik hou van hem dus ze doet me niets. En ze, ze kust me. Dat ze hier blijft, hier mag niets tussen. En ik denk dat ze morgen weg is als al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 het is niet erg toegat. Het is niet erg. Is niet erg toegat. Het is niet erg toegat. Het is niet erg. Is niet erg toegat. Het is niet erg voor niet. Zeg eerst wat ik echt voel. in een half jaar. Dus ik wil dat ze hier blijft. Hier mag iets zijn. Is niet erg toegat, Is niet erg toe geat. En ik denk dat ze morgen weg is, als ze echt is want Heel de week is het werken. Heel de week is het toekomst. Zij schijnt.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 Tease may be de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook in het najaar zullen er nog coronamaatregelen zijn. Dat zei demissionair minister De Jonge na de ministerraad. Hij zei dat een grote groep mensen nog niet goed is beschermd tegen het virus. Dinsdag is er een persconferentie van het kabinet. Kamerleden en staatsrechtexperts vragen zich af waarom demissionair premier Rutte minister Van Nieuwenhuizen niet meteen liet aftreden toen hij wist dat zijn baan als lobbyist had aangenomen. Hij wist dat op 23 juli, meldt Nieuwsuur, Van Nieuwenhuizen vertrok op de 31 augustus pas. Dat is niet tegen de wet, maar wel tegen de informele gedragsregels voor bewindslieden. En de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft een gebouw per direct ontruimd. Er zijn scheuren in de vloer ontdekt. Het is niet bekend hoe die zijn ontstaan. Het weer morgen overwegend bewolkt, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. I glass i learned the hard way honey never looking back so take it in and let it go you and me just try.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 Step. Don't call me up. Don't be a man.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 you leave